Goed vriendenotto hier op Maanrok. vrienden vriendenotto, wie heeft dat nu gepikt van wie? Uh, Alex Agnew van jullie of jullie van Alex Agnew? Dat heeft niemand van niemand gepikt eigenlijk. Uh, ik ben ermee gestart en uh, Alex Agnew uh, heeft er een beetje een, een tribute aan gedaan. Maar wij zijn zeer goede vrienden, dus uh, uh, absoluut, uh, dat was een uh, hele eer voor ons. Ja, de stickers waren er eerst. Hè. Jan heeft die stickers uitgevonden. En daarnaast heeft hij eigenlijk voor de eerste keer een show gemaakt. Die niet alleen op DVD, maar ook op CD was. En op die CD's heeft dan die sticker van Goofre in auto geplakt. Dus dat was eigenlijk een joint venture uh, made in heaven. Die stickers die, uh, plakte jij op uh, CD's in platenzaken? Soms, heel soms in, uh, in platenzaken. Dat was eerder uitzonderlijk. Maar vooral op mijn eigen CD's. En die zette ik dan... Uh, op uh, Instagram en zo. Dus en eigenlijk uh, op, op die moment was het nog gewoon een, uh, een grap eigenlijk. Dus, uh, het was nog, dat had nog helemaal niks te maken met wat het nu ondertussen tot het wat nu geëvolueerd is. Uh, toen was het gewoon een ja, stomme een grap. <laughs> Maar ook een label is het eigenlijk geworden van platen, nummers die daar goed om te draaien zijn in auto. De, de, de reden waarom, waarom dat ik dat in het leven heb geroepen, was omdat ik vond dat er een, een soort keurmerk ontbrak voor uh, platen die zich goed lenen om in een auto af te spelen. En het is niet veel moeilijker dan dat eigenlijk. Dus uh, heb ik dat uh, onder andere samen met Alex en zo aan de toog van, van ons stamcafé bij Pot en Pint uh, dat verzonnen. Dus echt, echt als grap aan de toog ontstaan. Is er een verschil tussen een uh, nummer dat goed is voor de auto, of een voor de trein en de bus? Ja, absoluut, absoluut. Want nadat dat Goefer en Otto label er was, is uh, de eigenaar van het Stamcafé, Café de Joker in Antwerpen, is die dan ook afgekomen met Goefer in de bus. En dat is zo'n gast die uh, vooral van die, van die scheve funk en soul platen bedraait, zo'n disco van die... Van die van die uh, 8s disco voor scheve fuiven en zo. Dus die is dan met Goever op de bus afgekomen en daar zijn we totaal niet mee akkoord. Hebben we hebben het over Fokke van der Meulen, vermoord. Fokke van der Meulen, absoluut. Ja. <laughs> Wat is het toch, Pieter Jan, met ex-journalisten die de roep van het podium horen en daar we dan ook opkruipen? Ja, ik, mijn grote voorbeeld, Frank van der Linden, heeft dat ook gedaan natuurlijk. En uh, ja. Weet je, ik ben, ik ben begonnen als een gefaalde muzikant, die dan journalist is geworden, en ik ben dan als gefaalde muzikant gewoon DJ geworden uit miserie. Dat is dus, daar komt een beetje op neer. Je hebt ook journalisten die op een podium kruipen zoals Serge Simonard, tijdens de concert. Ja, maar die wordt waarschijnlijk beter betaald dan wij. Dus, uh... okay. De plaats uh, van gitaar op festivals, dat is een, een item geweest van uh, een collega Lilith Gerrards, als ik me niet vergis, op Buglepop. Hoe staan jullie daar tegenover, zien jullie dat met leden ogen aan, dat metal en, en uh, rockmuziek uh, het steeds moeilijker heeft op een festival? Dat valt uiteindelijk wel mee denk ik. Er komen meer metalfestivals aan en je ziet dat op Graspop nu, die hebben nu vier dagen volledig festival. Daar staat alles wat je op die moment in Europa kunt zien samen. Op Werchter heb je nog altijd een vijf à tiental groepen staan die ook binnen ons uh, genre kunnen gerekend worden. Op Pukkelpop is dat misschien iets minder geweest, alhoewel dat je gaat steken dan bereid Amara. Dat valt al bij al nog wel mee. Ik denk dat het, het, uh, het vooral neerkomt op dat het publiek zich meer uh, differentieert. Op Pukkelpop gaat het meer voor de feesten en wilde die bands er wel bij pakken, maar gaat het meer voor de totaalervaring, je wilt je headliners zien, maar je wilt ook feesten en je wilt ook af en toe iets, iets ontdekken. Dat is een heel pakket. Je gaat daar niet alleen voor de bands of alleen voor de feesten, je wilt daar allebei. Op Graspop, als je daar naartoe gaat, gaat het vooral voor de bands. Dan wil gewoon heel de hele line-up afgaan. Dus ik denk dat het meer neerkomt op dat de festivals zich specialiseren in hun doelgroep. En dat is een goede zaak, denk ik. Dus ik heb niet de indruk dat er minder gitaren staan op de festivals. Ik denk dat, er gewoon dat de gitaren op de festivals staan waar ze moeten staan. Sommige festivalorganisatoren die ik gehoord heb, die boeken minder metal of gitaren. Om de heel eenvoudige reden dat zij zich specialiseren op een, op een jong publiek. Maar is dat geen misvatting? Dat jongeren en gitaarmuziek of, of rock minder zouden smaken? Ik, ik weet niet of dat, of dat, of dat echt zo, zo is dat, dat uh, boekers uh, of organisatoren minder gitaargerichte bands boeken om zich meer te focussen op de jeugd. Ik, ik weet niet of dat, dat effectief zo is. Ja, ik vind het moeilijk. Um... Ergens die bij ons ook wel af en toe nog een hoop oud mannen in het publiek staan, dus dat gaat nooit veranderen. De muziek evolueert met die mensen mee en daar is niks mis mee. Ik denk toch dat er wel een, dat er een, een hele grote generatie jonge gasten aanstaat die wel gitaarmuziek willen. Je ziet ook dat bijvoorbeeld Sons, dat die nu de nieuwe lichting gewonnen hebben. Dat is toch weer gitaarmuziek, Ja daarvoor Equal Idiots die uh, furoren maakten. De gitaar is wel ja. terug, de, allee, daar, daar moet je niet aan twijfelen. En, en, Metal is altijd een beetje een underdog geweest, dus ik zie nooit een metalband, of niet direct tenminste, een metalband de nieuwe lichting van Studio Brussel winnen. Daar is helemaal niks mis mee ook niet. Ik denk dat die, dat die generatie van, van jonge gasten die die van de heel zware gitaren houden, opnieuw onder de mainstream zijn gegaan. En dat is, dat is, dat is eigenlijk zoals het altijd geweest is en daar voelt iedereen zich prima, denk ik. Over Studio Brussel gesproken, Studio Brussel is stevig gezakt in de simcijfers, in de gesende simcijfers. Ik hoor ook, ook op Huckelpop, ja niet moeilijk, Bazaar en uh, Oscar de Wolf worden uh, tot hun uh, treures toe eigenlijk door je strot geramd. Tijd voor een, uh, een gesprekje met uh, Van Bezen om wat meer uh, rock, wat meer gitaren te krijgen en wat minder brol of weet ik. Uh, Die een halve procent dat ze kwijt zijn, dat is gewoon omdat ons programma gestopt is. Dat is, uh, dat is heel simpel, dat is gewoon... Wiskunde. Maar, uh, maar je ziet ook, zie ook bijvoorbeeld dat nu de nieuwe single van Ghost, dat die heel lang in de afrekening heeft gestaan. Dat die heel overdag ook regelmatig wordt gedraaid. Dus boah, dat ligt niet aan de zwaar gitaris. Um... Wat de reden daarvoor wel is, daar heb ik geen idee van. Dat, dat, dat is meer interne keuken van Studio Brussel. En daar, allee, dat is niet onze taak om daarover iets te zeggen. Zeker niet. Maar ik denk dat qua gitaren Studio Brussel wel echt een stap vooruit heeft gezet. Dus dat ze wel voorbereid zijn op de toekomst, want let me tell you, de toekomst is anders zware gitaren. Jullie hebben een fetish, een Bon jovi fetish. Stel dat jullie nog uh, twee minuten hebben of drie minuten om de, de laatste plaatsen te spelen en jullie mogen kiezen tussen It's my life, living on a prayer, you give love a bad name, bed of roses always of one wild night. Wat zal het zijn? Normaal gezien, als we nog drie minuten hebben, dan hebben we waarschijnlijk Living on a Prayer en You Give Love a Bad Name al gespeeld. Wat er dan nog overblijft is waarschijnlijk Runaway. En dat zat niet tussen uw keuzes, denk ik. maar ik denk toch dat ik dat ga spelen dan. Ja, dat is, dat is een nummer van hun eerste plaat. En uh, toen ze nog zo echt hair metal waren, daarna zijn ze Bon Jovi de rock band geworden natuurlijk. Maar uh, Runaway is zo een van die um, hidden gems. Zo, dat, dat, is echt, dat is echt een topnummer. Met een, met een synthesizer dat zo die, die, die, die begint. Dat is echt fantastisch. Ja. Dat oh. nummer dan. Welke oh, komt die is. Ja, John Bon Jovi. Uh, schone vent, okay. <laughs> Nee, ja, weet je, het, is, het is heel moeilijk om keuzes te maken in uh, nummers die, die aanslagen voor een heel groot publiek. Dus nummers waar, dat, waar dat je met je klein aan kunt zien, waar dat de tieners van kunnen genieten, de dertigers, de veertigers en ons moeder ook, die ietsje boven de veertig is. <laughs> maar um, Bon Jovi, dat kent iedereen. De dat kent iedereen Bon Jovi. Dat kun je altijd meezingen, zelfs als je dat niet kent, kun je dat meezingen. Dus dat is gewoon vlam in de pan direct. Van alle shows dat we in onze historie al gespeeld hebben, hebben we heel uiteenlopende dingen gedaan. Metal festivals tot op de Grote Mart in Antwerpen, een Laundry Day. En van over heel die lijn van, van de verschillende dingen die we al gespeeld hebben, is er één zekerheid en dat is dat Bon Jovi werkt altijd overal voor iedereen. Dat werkt altijd. Hoe ziet een wilde nacht er voor jullie uit? Die begint na een show. Meestal ja. niet voor de show, want dan zijn we heel rustig en gefocust en zo. Zoals ja. dat is gelogen, maar. Nee, nou, dan uh, na een show. Uh, we hebben ook altijd een hele, een hele mooie groep roadies en, uh, en stagehands bij. En een driver ook, heel belangrijk. Een uh, responsible driver die ons veilig thuis brengt. En met die mannen bouwen we gewoon na elke show altijd een feestje. We zijn heel dankbaar dat die altijd bij zijn. Maar ja, die mogen ook een dingetje hebben. Hè. Dus na de show trekken we gewoon nog een flesje Eger open, kappen daar wat Red Bull bij en uh, nog gaan tot in de vroege uurtjes. Als ik een kwaliteitskant mag geloven, met de groepjes wordt er niks gedaan. Met de groepjes uh, wordt er niks gedaan. Dat kan ik uh, met een hand op mijn hart zeggen, dat dat niet gebeurt. Ik, uh, zowel ik als PJ, uh, wij hebben allebei een vrouw en ik heb zelfs nog een kind erbij, dus... Uh, wij, wij, wij durven daar heel hard mee te, te dwepen en uh, wat uit te dagen, maar uh, daar stopt het wel. We schrijven wel hun telefoonnummers op, voor mocht het ooit nodig zijn, maar, <laughs> maar dat, is voor, uh, dat is voor het archief. Die schrijven die zelf. op. <laughs> ja, of die schrijven die zelf op. Ik heb het ooit voor gehad dat ik op het podium stond en dat er zo'n grietje stond voor mij te dansen en ik, ik doe zo'n teken van uh, ja, bel mij. <laughs> en een paar minuten later smet hij zo'n bierkaartje met een nummer uh, naar mijn hoofd. En uh, op de weg terug naar huis, haal ik dat uit mijn broekzak Ik zeg ik oh, hier, ik heb dat nog. En ik leg dat in mijn auto, volgende ochtend gaat mijn vrouw met mij een auto weg <laughs> en die, die vindt dat kaartje dan. Dus ik heb die nacht op de zetel geslapen, <laughs> maar alleen die nacht. Dus. En waar moeten de die groepjes dan met hun behoefte blijven? Bij de Rodies. Ja, onze onze, We hebben zo'n RODI die ook een beetje een bab verdiensten heeft als Manhoer. En dat is Jason Bond. Die mogen altijd bellen. Die heeft zo'n zwart hemdje aan, langhaarig. Gaat die je direct herkennen. En die, die, die gaat op al uw verzoeken in. Geen probleem. En jullie hebben nog een droom, blijkbaar. Tomorrowland. Dat zou wel zijn. Als ons kunnen betalen natuurlijk. Want uh, het is niet omdat je David Guetta kunt hebben dat je goed voor zomaar op een festival kunt hebben. Dus uh, daar hangen voor ons ook een uh, paar voorwaarden aan. Maar uh, we zouden daar geen nee tegen zeggen Mochten ze ons vragen. Calvin Harris heb ik ook al jaren niet meer op hun affiche gezien, terwijl dat, dat toch wel uh, een, uh, een hoge vogel is. Die heeft ons Calvin vorige plaat geproduceerd. Ge uh, <laughs> Calvin Harris denkt er hetzelfde over als wij. <laughs> dus uh, ja, dus, uh, als, als ze niet voorbij de onderhandelingsfase geraken, dan uh, spelen we niet, hè? Mainstage? Ah oh, ja, liefst wel. Ja, desnoods opener of afsluiter of voor de crew. Het maakt mij niet uit, maar ik wil op de marlins staan. Als een après-ski-feestje daar kan staan, waarom zou dan goed vrienden in de notte dat niet kunnen? Nou, ja, voilà. als uh, Dimitri Vegas en Like Mike daar kan staan, dan kunnen de Dimitri Vegas en de Like Mike van de Metal daar ook staan, mijn gedacht. Dank u wel, goed vrienden in notte. Ik wens u daar zeer veel succes mee. Dank u wel.